Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De mannen die samen de 26-jarige man met een kalasjnikov hebben overmeesterd... in een talies gistermiddag... zeggen opgelucht te zijn dat de schutter geen bloedbad kon aanrichten. Twee Amerikaanse militairen namen het voortouw bij het overmeesteren van de schutter. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis, maar volgens zijn collega maakt hij het goed. Naast de militair raakten nog twee andere passagiers gewond.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 Toen een agent hem vroeg te vertrekken, werd hij agressief. Volgens de politie sloeg hij de agent hard in het gezicht. Die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man kan worden vervolgd voor een mishandeling. En in Maastricht zijn gisteravond opnieuw twee auto's uitgebrand. De stad wordt al langer geteisterd door autobranden. In nog geen drie maanden tijd zijn 26 auto's in vlammen opgegaan. Volgens de politie gaat het om brandstichting. Die doet al langer onderzoek, maar heeft geen idee wie er achter de autobranden zit.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 Het weer zondag en het wordt vanmiddag tussen de 25 en 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe en in de avond is er kans op stevige regen en onweersbuien. En dit was het NOS Short. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANB. Er staan op dit moment geen.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 we hanging on to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 Thank <laughs> you. Et je suis tes pères libérées, aggraver ton image à l'ombre noir sous mes paupières, afin de te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 I'm Si je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 Know it's hot out here, no? I don't mind though. Just glad to be free. You know what I'm saying?